Nu nog Ik weet het ook niet <laughs> Ik heb nog een cadeautje Als je iemand toespreekt heb je namelijk het recht Om nog een klein cadeautje van jezelf toe te voegen Maar wat In zo'n geval kom je altijd uit bij iets wat je zelf graag zou willen hebben Als je weggaat En dat is dit Ik kreeg dat wel eens toen ik nog een kind was Ik vond het een van de mooiste dingen die er waren En ik vind dat nog Maar omdat ik geen kind meer ben Krijg ik het nooit meer dat vinden ze te kinderachtig. Jammer. En bovendien is het in dit geval nog toepasselijk ook. Het is namelijk ook een soort enveloppen. En je mag hem ook pas thuis openmaken. Maar, dan krijg je er ook wat voor. Zeg het nou maar, want je maakt me nieuwsgierig. Ja, wacht nog even. Het enige verschil met de enveloppen die ik je net heb gegeven... maar dan ook het enige verschil is... dat je dit cadeau in een glaasje water moet doen... Een Japanse schuil. Oh, wat verschrikkelijk leuk. moet ik nu wat zeggen? Je mag wat zeggen, maar het hoeft niet. We kunnen ook wat drinken. Er zijn heel lekkere hapjes. Nee, nee, ik wil toch eerst wat zeggen. Ja, wat zal ik zeggen? Ik herinner me nog wel dat ik voor het eerst op het bureau kwam. Dat was nog in de Hoogstraat. En ik weet nog wel dat ik het maar een raar bureau vond. En ik vond Beerte maar een rare man. Ik hoop dat ik er niet hoefde te blijven. Ik moest er niet aan denken dat ik daar de rest van mijn leven zou moeten zitten. Maar ja, dat is toch zo gelopen. Omdat Teunijhuistierf. Daar had ik niet op gerekend. Niemand had daar waarschijnlijk op gerekend. En toen zat ik daar plotseling. Voorgoed. En hoe gaat het dan? Dan ben je er toch aan. En dan leer je de mensen een beetje beter kennen. En dan ga je ze toch aardig vinden. En daar is het dan ook moeilijk om er weer weg te gaan. Ik had dan een willen blijven. Ik ben jullie allemaal heel erg dankbaar. Ook voor dat cadeau. En nu gaan we wat drinken. Meneer Goud, nu mag het. Wat zal ik voor jou halen? Er is witte wijn, port, sherry. Sherry graag. Sherry. Wat heb je ontzettend aardig gesproken. Dat was grote klasse. ja. Hij is zo menselijk. Mag <laughs> ik okay, even langs voor Jantje? Het was meestelijk maar. de kapper. Dat kwam omdat Jantje zo goed tegenspel gaf. Meneer Gaap, mag ik een glas sherry voor je vrouw Bavelaar? Een glas sherry voor je vrouw Bavelaar? En voor mij een glas witte wijn. Voor u heb ik een glas wijn meegebracht. Is dat goed? Hoe wist u dat nou weer, meneer Koning? Ja... Lies, ik heb nog een Japanse schelp, want ik moest er drie tegelijk kopen. Die geef ik aan jou, omdat je de envelop en het bord zo mooi versierd hebt. Oh. Ik zou jou de andere wel willen geven, Hans, maar ja. dan is het geen onderscheiding meer. Nee, nee. Dat heb ik ook niet verdiend. Daarom. Ja. Ik heb nog één Japanse schelp. Aan wie zou ik die geven? Voor de hapjes en de bloemen? Geef maar aan Joop. Ik zet hem bij ons op de kamer. Wat heb jij aardig gesproken? Ja? Ja, en zo ontspannen. Nou, Daar wil je natuurlijk niet horen, je vindt het maar lastig. Uh, jawel. Ik bedoel, nee. Ik bedoel, ik moet, ik moet alleen even naar goud. Dag meneer Goud. Oh, dag meneer Koning. Mag ik op mijn beurt uurs inschenken? Ja? Eén vruchtensap, alstublieft. Ja, dat is wel beter. In ieder geval voor u. Ja? In ieder geval voor mij. Ik moest even op goud letten. Ja, ik uh, hou je ook maar vast. Maar dan komt, als iemand zo aardig gesproken heeft, dan wil ik in zijn buurt zijn. Ja? Ik breng dit even naar Jank. En ik kan ook niet meer slapen. En dan raak ik in paniek. En dan neem ik slaappillen en brandwijn door elkaar. Maar het schijnt dat dat niet goed is. Dat zeggen ze tenminste. Maar dan ben ik in paniek. Het enige wat helpt is aangeraakt worden. Ik wil aangeraakt worden. Zo. Volgens die psychotherapeut is dat omdat ik te weinig liefde heb gehad. Ja, niet met een man of zo, daar ben ik te gefrustreerd voor. Maar gewoon liefde. Ik heb een snack voor je meegenomen, Jantje. Oh, dankje. Begrijp je? Huub, voel jij er iets voor om naar afloop met Jantje te gaan eten? Uh, anders wel, maar ik heb. De gasten vanavond. Nee. Nee. Simon, voel jij ervoor om de afloop met Jantje te gaan eten? Ik kan vanavond echt niet. Ik wil wel weer thuis brengen. Nee, daar, daar gaat het nou juist om. Met mevrouw Koning. Dag. Ach, ach Ben jij het? Um, ik vroeg me af of het niet aardig zou zijn om met Jantje te gaan eten... ...omdat ze anders zo in een gat valt vanavond... Doet Balk dat dan niet? Balk is ziek. Nou, doe dat dan maar. Uh, maar uh, zou het niet aardig zijn als jij dan meeging? Anders lekte het net of het een opgave is. Neemt Balk zijn vrouw dan ook altijd mee? Dat weet ik niet, maar daar gaat het nou niet om. Het lijkt me gewoon leuker voor haar. En waar wou je dan gaan eten? Bij Sluizen. Dat wil ik wel doen. Fijn. Zal Jantje vragen of ze er nog anderen bij wil hebben? Wie dan? Dat weet ik natuurlijk niet. Nou, als het maar niet een heleboel zijn, want dan heeft het geen zin dat ik ook nog meega. Een heleboel zijn het zeker niet. Bel je dan nog? Dan bel ik nog. En hoe doe ik dat dan? Want ik heb natuurlijk geen zin om al die mensen te zien. Als jij nou zorgt dat je om half zeven bij Sluisop bent. Goed. Jantje, voel jij ervoor om hierna met Nicolien en mij te gaan eten? Graag. Ja. Zijn er nog anderen die je daar graag bij zou hebben? Huub Pastoors. Huub en Simon zouden het heel leuk vinden, maar vanavond kunnen ze niet. Mia dan. Mia, heb jij zin om direct met Jantje en met Nicoline en mij te gaan eten? Jawel, als het maar ergens is waar ik motor kwijt kan. Mag ik nu kijken wat er in die enveloppe zit? Nu mag je kijken. Nee, dat is toch veel te veel? Dat is toch fijn? Het lijkt wel of je er niet eens blij mee bent. Och, vind is verschrikkelijk. Zoveel wil ik helemaal niet hebben. Het is een bewijs hoeveel we allemaal op je gesteld zijn. Oh. Ze, ze hebben me weggewerkt. Ze, ze willen me afkomen. Dat is onzin, Jantje. Niemand heeft je weggewerkt. Nee, jij niet. Maar ze vonden me lastig. Ze wilden van me af. Terwijl ik nog had willen blijven. Jantje, dat is echt onzin. Ik heb Balk lang genoeg zoiets doet Balk niet. Dat is uitgesloten. Kom kom. Je bent nu natuurlijk uit je doel. Ja, laat nou, maar. Het gaat erbij over. Het is emotie. Gelukkig maar dat je hem straks niet hebt opengemaakt. Bij ons kan het gekwaad. Nee, gelukkig niet. Dank je wel. Jullie gaan toch nog wel even mee naar boven om nog een borrel te drinken? Tuurlijk. Maar niet te lang. Wat willen jullie hebben? Wat heb je? Alles. Zeg maar wat je hebben wilt. Cognac? Ja, want ik dacht, als ik niet durf, dan komen ze hier. <laughs> Zo. Cognac voor jullie. Een glaasje water. Een glaasje water? <laughs> Voor die schuil. <laughs> <laughs> Waar zal ik hem zetten? Bij ons stond hij altijd op de schoorsteen. Daar gaat hij. Nou hoop ik maar dat hij het doet... Hij moet zijn tijd hebben. In totaal overlijden 14 mensen aan de gevolgen van het eten van besmette garnalen... De Olympische ploeg keert met lege handen terug van de winterspelen in Sarajevo. De razend populaire popgroep Doe maar, houdt ermee op. Amsterdam stelt zich kandidaat voor de Olympische Spelen van 1992. De parlementaire enquêtecommissie begint met hoorzittingen... omtrent de ondergang van het RSV-concern. Op weg naar huis raakt Theo Komen met zijn auto van de weg en verongelukt. 900.000 mensen leggen een kwartier lang het werk neer... als vorm van protest tegen de plaatsing van kruisraketten. In het dijkzichtziekenhuis verrichten chirurgen voor het eerst een harttransplantatie. Op de Olympische Spelen van Los Angeles wint Nederland vijf gouden medailles. Bart Vos is de eerste Nederlander die de top van de Mount Everest bereikt. De kenfysicus van der Meer krijgt samen met zijn Italiaanse collega de Nobelprijs voor natuurkunde. De actie 1 voor Afrika levert na een 10 uur durend tv-programma 61 miljoen gulden op. Ik ga even de NSC kopen. Dat is toch idioot. Nu al de krant te kopen als je er verder de hele middag mee moet lopen. Maar vanavond is het te laat. Vanavond is het niet te laat. Het is toch te gek dat ik niet eens een krant mag kopen? Ik voel me soms een hond. Als ik in een hoek wat wil snuffelen, word ik teruggetrokken. Het is toch ondenkbaar dat ik me zwaar gemaakt als jij een krant ging kopen? Ben je gewijd bij dat ik domineer. Het is iets heel anders. Moeder Dag moeder